Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbus. Nu bij Vibra rompertjes 3 plus 1 gratis. Ontdek al jouw baby spullen bij Vibra. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Het k nieuws van 7 uur krijg je van Casper Kooij. Goedenavond.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 En tot zover het A P nieuws. You. Music Tom en Joe. Je maakt zo meteen kans op tickets voor een oud One Direction lid. Wie dat is, hoor je zo Na nou Morgan Wallen en Tate McRae.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 What I want op Q. Tom en Joe. Tom en Joe. Een hele goede avond. Zaterdagavond show met Tom en Joe. Vijf over zeven, om precies te zijn. Hoe gaat het, Joe? Het gaat goed met mij. Tom, hoe gaat het met jou? Je boekhouding gedaan vandaag. <laughs> ik wist het. Ik wist dat je er nog over ging beginnen. Ik dacht al weinig gebeurde het, maar je was al de hele tijd tam. Kijk, ik ben hier binnengekomen en toen ik mezelf in de spiegel zag... Of nee, in de ramen zag van het gebouw, toen dacht ik... Ja, ik loop erbij als een docent Nederlands. Dat is gewoon waar. Ik heb een overhemd aan en daaroverheen een trui. Ja, ik had zo het uh, kopschip aan je kunnen uitleggen. Dat kraagje komt ook over die pullover heen. Ja. Je ziet, er, nou, kijk, weet je, je ziet er ook heel lief uit. Weet je hoe je eruit ziet? Nou. Je ziet eruit als een jongetje die zeg maar, zijn vriendin... Een jongetje? Die, ja, die, die dan bij zijn, bij, bij, bij zijn toekomstige schoonouders... voor de eerste date zijn vriendin gaat ophalen. Zo ben oh, je gekleed, ja. weet je wel. Zo van, ik moet eruit zien als een ideale schoonzoon. Ik zorg dat ze voor 11 uur terug is. Nou ja, je doet nu net of dat je in deze kleren bent gevallen... en toen pas in de spiegel hebt gekeken. Ik bedoel, Je hebt het toch gewoon bewust aangedaan? Nee, jawel. Maar ik, ik dacht... Oh, dat is wel leuk. Ik, ik heb het ook wel fris toen nog een truitje overheen aan. Teracht ik het wordt wel heel erg kak... Maar toen keek ik in de spiegel thuis. Dacht ik dacht, nou van val wel mee. Maar toen ik mezelf echt zag lopen in totaalplaatje. Ook met die, dat is ook een uh, hele lichte broek heb ik erbij aan. Ja. Nou ja, het is gewoon een beetje kakkerig. Ja, het is, ja Als, als Willem-Alexander nu een lunch zou geven, ik zou zo kunnen aansluiten. Ik bedoel, we werken op het toch het hipste, hipste, grootste radio station van Nederland. En jij loopt erbij, Josje. Tot over de Belastingdienst in loopt. Ja, maar jij loopt, jij loopt erbij in je pyjama. Wat heb jij nou gedaan? Ik ja. heb een hartstikke hip fest vest, aan. Nou, hip vest. Het is ook, Dit had je op zondagmiddag op de bank met, uh, met waar je stel pantoffels ook aan kunnen hebben. <lacht> laten we vooral even een beetje kalm doen naar elkaar. <lacht> Oké, okay, laten we het gezellig houden, want we moeten nog de hele avond. En we hebben nog uh, heel veel leuke prijzen te verdelen. Oh, absoluut. Tickets, jongens. Je maakt zo weer kans op de gekke tickets. Bij ons in de ticket battle hebben al heel veel toffe tickets weggegeven. Harry Styles, Anton, de top 40 live. Vandaag maak je kans op tickets voor een ander Out One Direction lid. Uh, Even die appt al. Zeg alsjeblieft wat voor Zane of Louis is. Nou Even of Eelke, uh, je hebt mazzel. Louis Tomlinson in de Ziggo Daar maak je kans op. Het enige wat je nu hoeft te doen is ticket battle appen in de Q Music app. Ticket battle in de Q Music app. Wie weet speel je mee. Maak je dus kans op die kaarten voor Louis Tomlinson. Tom, Joe, op je radio. Op ready, let's go. Allebei staan voor je klaar. Niet alleen vandaag, maar het hele jaar. Hij draagt een bedje. dat is Joe. Zijn je beste vrienden hier op Q, Tom en Joe. Als ik in box 2 zit, hoeveel belasting sta ik dan? <laughs> Dat is zo flauw, hou nou eens op, joh, gek. <laughs> Hij draagt een petje en heel veel bekakte kleren. <laughs> Goed, ticket battle appen, jongens. Zijn je beste vrienden hier op Q, Tom en Joe. I can see in your eyes to break my heart I met you at the wrong time hard to say goodbye op Q Music. Tom Joe's Ticket Battle. Ticket Battle. En er staan weer heerlijke tickets op het menu. Namelijk, ja, oud One Direction lid Louis Tomlinson... die staat in de Ziggo Dome, 20 april. En daar hebben wij twee tickets voor liggen. Daar maak je dus kans op. Nou ja, wie maakt daar kans op? Bijvoorbeeld Lin. goeie Hallo. Ik heb begrepen dat je ARE fan bent hè, Lin? Ja, zeker. Je gaat ook naar Harry Styles. Je bent een soort bingo-kaart aan het afgaan, denk ik. Met al die <lacht> oud One Direction leden. Ja, klopt. Ik ben ook al naar Niall geweest, dus... Uh... Kijk, nou, dat zou Louis een mooie, mooie toevoeging zijn. Ja, inderdaad. Maar jij neemt het op tegen Vincent. Goedenavond. avond. Ja, goeie avond. Vincent, jij uh, denkt, ik ga even punten scoren bij mijn vriendin, want jij speelt eigenlijk uh, voor je vriendin. Ja, nee, ik kan niet heel eerlijk zeggen dat Louis, Thomas en mij heel veel boeit. is eerlijk, dat is heel eerlijk. Ja, van dat, je... is, nee, dat is heel eerlijk. Maar, maar, we gaan mijn best doen voor mijn vriendin. En die zit naast je. Ja, nee, ze is net even weggelopen, maar. Oh ho! Ze er weg te veel. Ja, dat is ja. te veel. Ik dacht, nee, ik... maar snel. Ja, nee, heel goed, heel goed. Nee, ja, dat, ook gevaarlijk, hè? want als je verliest, dan... misschien krijg je zo'n beuk. Dus pas op, ja. Vincent. Ik hoop voor je dat je wint. Het, het kan twee kanten opschieten vanavond. Zeker waar. Jongens, ik leg het spel nog even uit. Het is echt makkelijk. De ticketbattle. Je hoort een liedje... en dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen... dan de track die je daarvoor hoorde? Je speelt tegen de andere kandidaat, tegen elkaar. Jullie moeten dus om en om antwoord geven. En de eerste die het fout heeft, ja, die ligt eruit... gaan de tickets automatisch naar de ander. Bij ons begint altijd... De oudste. Lin, je bent geboren in 2005. Vincent, jij geboren in 1998. Jij mag dus beginnen. En 1998, jouw geboortejaar, is ook meteen je startjaar. Oké. Okay. Vincent, ben je er klaar voor? Ja, ik zit klaar. Daar gaan we. Ja, Vincent, zeg het maar. Is het eerder of later uitgekomen dan 1998? Nee, hey, dit is later. En dat heb je hartstikke goed. Bestil, Good Grief uit 2016. Dan gaan we nu naar Lin. 2016. Houd dat in gedachten, Lin. Lin, Lin ben je er nog? Oh, ja, ja. ja, ja Oké, okay. nee, wakker blijven. Oké, okay, daar gaan we. Ja, Lynn, deze is voor jou. Is deze eerder of later uitgekomen dan 2016? Uh, later. Later is fout. Och. Oh, joh, James Morrison, Broken Strings, komt uit 2008. was echt acht jaar eerder. Oh, ja, sorry. Ja, ik heb het ook verkeerd gezegd, maar... klopt. Ik... Ja, ja, sorry. Ja, oh, Toen was, toe was Lynn ja. ook drie ja, ja maar... nee, het is ook lastig. Lin, helaas, je bent er niet bij. Maar Vincent, jij ja. hebt een hele blije vriendin naast je. Ik ga het roepen, schat, die we hebben zijn. Ah. Hey. Oh, wat goed. Kijk, als jij geen punt hebt gescoord, dan weet ik het ook niet meer, Vincent. Wij <lacht> ja, ja, ja. wensen je heel veel plezier. Oh, super, dank je wel. Gelijk even draaien dan, Jo. Oh, lekker. Lekker. Samen met rexa. Rexa. Back to you. Op cue. I know you say you know me, know me well. But these days I don't even know myself. No. I always thought I'd be with someone else. I thought I would own the way I felt, yeah. Yeah.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 De Nederlandse Reinier Zonneveld met Gordo. Dit is Loco Loco. Mantien el loco loco contigo que te... es Show, Tom en Joe. Reinier Zonneveld en Gordo. Loco, loco, op Q. Joe, jij wil iets uit de doeken doen? Ik heb midden in de nacht, naakt, een dier gedood. Zijn dit gesprekken voor de radio of met je therapeut? Want, <laughs> Waar zit ik eigenlijk? Oh ja, de studio. Op de radio, nu moet je het vertellen. Oh. Jij hebt midden in de nacht, naakt, een dier gedood. Klopt. Alright, nou, hoe zit het dan hoor je zo.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 10 plus speelbewust. Echt serieus? Oh, Wat een geld. Als je duizend Tot Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Groot nieuws. De big event van Opel is terug.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 Molly heeft net haar bord leeg en gaat nu haar eerste flamenco dansen. Dat moeten jullie ook komen. In het restaurant, ja. Ze zit er meteen lekker in. Nou ja. Een soort van. En haar publiek geniet. Zonder toetje voor flamenco gaan? Nooit gedacht. Toch gedaan? Boek jouw nooit gedachte vakantie nu op sunweb.nl. Is het zomer?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 Joe, jij zegt net, ik heb midden in de nacht naakt een dier gedood. Ja. Jens, die vraagt nu in de Q-app: Ja, dat is een mug. Nee, dat is geen mug. Het is echt groter dan een mug. Groter dan een mug? Ja, echt wel flinkst groter dan een mug. Ik ben top benieuwd. Q-Music, Tom en Joe. Je hoort het zometeen. Eerst Kensington voor je. En stay. Q-Sounds with you. en blessings op Q. Tom en Joe. Nou, ik ben nu toch wel benieuwd. Joe die roept het eigenlijk al de hele avond. Uh, ik heb midden in de nacht naakt een dier gedood. Nou, Joe, voor de draden mee. Wat is daar gebeurd? Midden in de nacht word ik wakker gemaakt door mijn vriendin. Zij zit rechtop in bed. En ze fluistert. Ik hoor iets in de hoek van de slaapkamer. Nou, midden in de nacht, je bent slaapdronken. Allebei zitten we doodstil te luisteren. Ons zoontje, twee jaar, slaat in de kamer naast ons. Dus die willen ook niet wakker maken. Dus we doen heel stil. Ik zeg, wat hoor je dan? Ik hoorde wat, ik hoorde wat. Een minuut gaat voorbij. En opeens, inderdaad, hoor ik vanuit de hoek... Hoor ik een beetje gekraak? Hoor ik een beetje gerommel. En we staan allebei binnen één seconde. staan we allebei naakt op bed. Ja, dit, dit is even, dat is even de situatie. Ja, is ja, voor ja. Je? ja. Dus schiet dan vervolgens een muis... Onder ons bed vandaan, ik denk door de sprong, schrokkie, schiet onder onze kledingkast. Oh. Ja, en ik weet niet wat het is, maar zodra ik een muis zie, alle rillingen lopen over mijn lijf. Ik oh ja, van muizen. Nee. Ik word er helemaal naar van. Een mug, prima. En een muis in een kooitje, prima. Maar een, een muis die in je huis is, ongedierte, ik word er helemaal, helemaal naar van. Totale paniek, in stilte nog steeds. Wat moeten we doen? Ik bedenk me op dat moment, oh ja, op zolder heb ik nog een bak met van die ouderwetse muizenvallen liggen. Weet je wel? Dat ze een blokje kaas pakken en dan een keer en dan is met Tom barf. en Jerry ziet zeg ja, maar. Die Tom en Jerry muizenvallen. Dus ik denk ik ga die muizenvallen pakken. Ik weet nog niet precies hoe ik ze ga inzetten, maar dit wordt het plan. De muizenvallen. Oké. Okay. Dus als een kat spring ik van het bed, weet je wel, geruisloos. Ik spring de zolder op en terwijl ik op zolder in die bak die muizenvallen pak, hoor ik vanuit onze slaapkamer een gilletje en ah shit shit shit. shit. <lacht> ik kom bij de slaapkamer. Ik zeg: "Mop, wat is er aan hand? Het enige wat jij moest doen is opletten, waar is de muis? Ja. La, hou hem onder de kast, wat je ook doet. Zeg, ja, die muis is weg. Die is weggerend, de kamer uit. Hij zit nu in een andere kamer. Nog een kamer naast ons, oh slaapkamer nee. naast ons. Ja. Ik denk, wat moeten we doen? Ik denk, die muis zit in die kamer, die kan geen kant op. Kan de deur dicht doen, ja, en dan, dan zit hij opgesloten. Dan moet ik er morgenochtend mee aan de slag. Ja. Ik denk, ik laat de deur op een heel klein kiertje, super klein kiertje... Dat, dat die muis alleen maar naar buiten kan door die kier. En voor die kier... Zet ik die ouderwetse muizenval. Tot nu toe klinkt het echt als een aflevering van Tom en Jerry waar ik naar zit te luisteren. Behalve dat Tom nooit naakt was. Maar goed, ga verder. Tot, totale adrenaline. We kunnen niet slapen. Een uur lang liggen we wakker. We horen geen geritsel meer, oh, we horen geen geluid meer. Het duurde lang. Uiteindelijk val je toch in slaap en midden in de nacht worden we allebei wakker. Is die muizenval geklapt? Nee. Mijn plan, het Tom en Jerry plan, is gewoon gelukt. Midden in de nacht ja, heb ik naakt een dier gedood. Dat, dat muisje was zo die val in gelopen. Ach, dat vind ik ook zielig. Het is ook ongedierd, het is ook gewoon vies. Ja, oké. Okay. Je wil geen muis in huis, ziektes, delen. het is gewoon vies. Nee, oké. Okay, het is wel een pijnlijke dood, laat ik het zo zeggen. Het is wel in één keer klaar, hè? Oh, dat we ook ja. heel lang kunnen laten leiden, dat heb ik absoluut niet gedaan. Nee, dat was in één keer klaar. En toen liep je dus naakt met een muizenval met een dode muis erin door je huis ook. Ja, ik, heb, beeld... hem, nou, ik, ik heb hem wel nog, die... die ja, om drie uur s'nachts even in de groene klikken gegooid. Dat alweer wel. <laughs> Mooi dat dit beeld nu heel Nederland in hun hoofd heeft. Maar ik moet sowieso zeggen... Ja, dit is ook een van de redenen waarom ik niet naakt slaap, Jo. Dit soort dingen. Hoe, hoe vaak kom je nou naakt een muis tegen? Nee, ik precies. Bedoel... Maar ja, ja, het gebeurt ja. Of als er brand is of zo, dat ik denk... ja, dan sta je naakt op straat. Lijkt me niks. Daarom heb ik altijd een onderbroek aan. Oh, jij staat altijd met een onderbroek? Ja, ja en een wel... shirt. Oh, ook nog. Wat veel kleding. Het lijkt alsof je gaat wintersporten. Nee, jongens. Zo'n shirt en een onderbroek. Ja, ik vond het gewoon mee. Nee, ik vind helemaal niks. Lekker, je wil lekker de boel de boel laten. Dat vond het toch veel gezonder om alles een beetje te laat gaan. <laughs> echt waar? Ja, dat denk ik echt. Oké, okay, terug naar de oermens, zeg jij. Ja, niet terug naar de oermens. Gewoon lekker laten. Gewoon <laughs> okay. lekker hangen. Het is ook veel intiemer, hè. Nou, ik, ik ben wel benieuwd. Als jullie te luisteren, hè. Heb je hoeveel, ook wel eens? Nee, nee. Zouden er meer mensen na slapen van onze luisteraars of niet? Oh ja, wat doet de Q-music luisteraar? Hoeveel ja. procent daarvan heeft geen kleding aan? En hoeveel procent van de Q-music luisteraars wel? met het slapen. Maar en misschien zijn er ook mensen die hebben wat ik heb, hè? Die angst is dat je eerst naakt sliep en vervolgens is er iets gebeurd waardoor je nu een pyjama hebt, bijvoorbeeld. Die hebben, die hebben die brand of whatever inbrekers meegemaakt en staan zij met een knuppel voor je en jij staat met alleen je knuppel voor je. Ja, naakt of niet, uh, terwijl je slaapt, laat het weten. In de Q-app.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 van Zoe Levi. Sluit me in je armen op Key Music. Tom en Joe. Ja, Joe die vertelde net dat hij naakt een dier heeft gedood in het holst van de nacht. Dat ging om een muis. Ja, dat klopt, ja. ja. Oh, er werd zijn muizen van ingezet. Holst van de nacht, jij ja, schrok wakker. Nou, muis heeft het niet overleefd en uh, ja, almakend heb je hem toen in de GFT-bak moeten gooien. En ze horen toch, altijd die afval scheiden, ook ochtend. Nee, het helemaal gelijk. Uh, alleen ik zei van, ja, dat is nou een van de redenen waarom ik niet naakt slaap. Om als er zoiets gebeurt, of als uh, de brand uitbreekt, uh, noem het maar op, dat je dan naakt in actie moet komen. Dus ik draag een onderbroek, shirtje. Jij bent daar helemaal niet van, Joe. Jij zegt, ik slaap naakt. En dus hebben we gevraagd, hoe zou dat eigenlijk uh, bij onze luisteraars zijn, die nu luisteren, naakt of niet? Nou, de Q-app stroomt over met nudisten en mensen die zo warm mogelijk gekleed willen zijn. Het gaat alle kanten op. Het zijn Brit, wel felle teams tegenover elkaar. Ja, het, het staat lijnrecht tegenover elkaar. Britt zegt nou, als een onderbroek en een shirt voor Joe al wintersport is... ik slaap in de winter met een trui en een lange pyjama broek... Intieme hol, het is mij te koud. <laughs> Esther zegt, ja, Tom, je hebt helemaal gelijk. Je wilt toch niet uh, in mijn dikke reet naakt op, naakt op straat staan... als er wat gebeurt. Ik vind het al verschrikkelijk als mijn teennagels niet gelakt zijn. Laat staan dat ze me naakt zouden vinden. Ja, ja, ja, ja, ja dat ik, is ook weer. Esther, helemaal. Denise zegt weer, ja, ik ben team naakt. Je wordt ook niet in je onderbroek geboren. <laughs> ja. Vind ik een En Sandy zegt, ja, ik ben naakt in bed. Maar mijn man die zit er als een Eskimo bij. Oh, oké, okay, grappig. Dan hebben we ook nog uh, Bernadette. Goedenavond. Hallo. Bernadette, wat ben jij? Ben jij team naakt of niet uh, in bed? Ik ben team ijsbeer in bed. Oh, oh, dus dan kan ik het al invullen. Jij hebt zoveel mogelijk kleding aan. Absoluut. Wat heb je, wat heb je aan dan? Um, in de winter een lange pyjama. En als het echt hard vriest, dan ook nog sokken en een hoodie. En dan lekker zo je capuchon eroverheen. Dik onder, de, onder je donze dekbed. Ja hoor. Oh ja, maar ik, vind, ik word toch altijd zwetend wakker. Want ik heb ook wel eens met een shirt aangeslapen. Maar ik word er altijd een beetje. Het, het, het blijft zo hangen. En, en je wordt er, er overweget van. Dat heb jij nooit. Nee, nee. Zelfs in de zomer slaap ik onder een donze dekbed. Zo! Och, jij hebt het altijd koud. Je hebt het altijd koud, Bernadette. Ik heb het altijd koud. Nou, er staat een vinkje bij. Gekleed naar bed. Dankjewel, Bernadette. Graag gedaan, fijne uitzending. een erg Dankjewel. Daan, goedenavond. Goedenavond. Daan, jij hebt eigenlijk een soort van nieuwe rare kwestie die je opwerpt. Ja. Want uh, bij jou, ja, ja, jij bent samen en met iemand. En uh, de een is naakt en de ander niet, als ik het goed begrijp. Nou ja, het is uh, eerder dat als ik uh, bij mijn vriendin slaap. Ja. Uh, kijk, thuis sla ik het liever uh, allemaal wat vrijer. Ja. Oh, thuis, ben je thuis ben je naakt. Ja, ja, ja, ja. En Maar um, mijn vriendin vindt het toch altijd wel lekker als ze even, uh, even een boxer aangaat. Oh, dus eigenlijk, als jij dan bij je vriendin bent, gaat er kleding aan? Uh, in ieder geval wel als we gaan slapen. Ja, maar Daan, ben je zo groot geschapen dat hij in de weg ligt? Dat ze zegt, nou hou even in de, even in de, in de. In de. In de boxer, Daan? Ja, ja, ja. En, uh, en ze waardeert het als, uh, als ze schoon wakker wordt, laat ik het zo zeggen. oké. Oh. Oh. oké. Okay. Oh. Maar, maar ja, Daan, het is het ongevoel, misschien ook een beetje alsof je op een feestje een andere dresscode hebt, zo samen. <laughs> het is toch ook, ja. Ja. ja, weet je wat, je, je, je bent niet jezelf. Nou ja, kijk, in thuis het is het meer gewoon de minder aandacht, los zeg het allemaal ligt. Heerlijk, denk ik. absoluut, Daan. Uh, ik, weer, ik word helemaal... Uh, dat, me, dat mijn vriendin het ook anders ziet. Ja, oh, oké. Okay. Ja, nee, dit is heel politiek correct. Ja, dat zegt hij goed. Maar jouw vriendin heeft dus ook <laughs> wat aan. Het is niet dat, jullie dan, dat zij dan niks nee. aan heeft en jij wel. Nee, nee, nee. nee. nee. Ik oh, okay. laat eigenlijk altijd met kleding aan. Ja, uh, oké. Okay. Ik hoop ook wel dat... Soms het onderbroekje wel uit gaat gaan, want anders is het ook een beetje... Ja, dat hoort ook ja. bij je. Ja. Dat is het allemaal goed, hoor. Dat, ah, uh, oh, dat Gelukkig gedaan. Gelukkig gedaan. Nou, veel plezier vanavond weer. <laughs> Dank je, je <laughs> wel. wist dat je dat ging zeggen. Nee, jongen. Dan jongen. ik, wat iets meer, Pijp? Maximum Hits. Hits. Q sounds better. hallelujah Cause times like these, times like these don't come and go But two hearts in a billion Singing hallelujah Hey, there's something in the air Way up in the blaze of gold Hey, there's something in the air tonight Say I'm feeling in the sky above and way down in the we below Hey, I'm feeling in the sky above Why don't we call it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 Temptation and Somebody Like You. Op cue. Zometeen. Zometeen bij Tom en Joe. Ja, staan Tom en Joe's hulptroepen voor je klaar. De relatie van luisteraar Lisanne stond vorige week op knappen door haar man Sven. En of dit is opgelost, dat hoor je zo. Ook Afrojack en All the Way Black. Hoor je zo. Op cue. De hele nacht de slaap van je dromen. Niet te warm, niet te koud... en de perfecte ondersteuning. Gun jezelf een ouping.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 Echt aan de slag met je ambitie? Kies uit 400 thuisstudies van Laudius. Nu met 30% korting. Laudius.nl. La Cubanita introduceert Cuba completa. Van zondag tot en met donderdag onbeperkt tapas, desserts en drankjes. om maar 36,50. Reserveer snel op lacubanita.nl. Viva la Cubanita. Laatste week 30% korting op alle thuisstudies. Laudius.nl.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 Ga naar openovergokken.nl. Een initiatief van de Kansspelautoriteit. Alle Simoni-bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste jaar maar 4,5.